Het apparaat van de echte macht of regering staat boven electorale belangen, een staat waarin hooggeplaatsten met de juiste contacten binnen justitie en de rechterlijke macht boven de wet staan. De staat binnen de staat zal nooit toestaan dat er een situatie ontstaat waarin men macht en voordelen zal verliezen aan die van de democratische, het behouden van de status quo door het gevestigde establishment van de macht in het Engels Deep State.